Bij de verdeling van politieagenten over Nederland... hebben het noorden en vooral het oosten relatief te weinig... en de Randstad juist te veel. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat Politiek Den Haag... zich al jarenlang niet aan de eigen regels houdt. In 2010 werd een systeem bedacht voor eerlijke verdeling... maar dat wordt niet gebruikt. De politieeenheid Amsterdam heeft nu 5000 agenten... terwijl de hoofdstad recht heeft op minder dan 4000. Overigens zijn in heel Nederland al geruime tijd politieagenten tekort. Op de G20-top in India is de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov uitgelachen. Hij sprak een zaal toe en wilde nog eens uitleggen waarom Rusland de invasie in Oekraïne was begonnen. Volgens hem werd Rusland aangevallen. Lavrov zei dat de oorlog die we proberen te stoppen en die tegen ons is begonnen via Oekraïne... natuurlijk invloed heeft op het Russische beleid. Lavrov moest zijn zin onderbreken vanwege een lachsalvo uit de zaal.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 Sizemore had ook jarenlang drugsproblemen en werd veroordeeld voor huiselijk geweld. Hij belandde vorige maand in het ziekenhuis na een hersenbloeding. Tom Sizemore was 61. Het weer bewolkt, mogelijk nog wat motregen, vanmiddag overal droog... en het wordt maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Zacht en klaar. Om 7 uur 's morgen zie je het hele stel al in de weer. Ze gaan naar het parkje en pa die je al het verkeer. Zuid voor Mama zegt dat er man en oude zes slijmer is. En dan roept zij uit af kinderzee zee is hier zo fris. Ze plaatst deelt deel blijvendens weer haar ga je rok om. Maar roep de ze heel de in mijn ogen we gaan naar.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 kent dan herken je hem ook als je hem niet kent dan zie je gewoon een groene flubber eh, maar dat vond ik altijd heel fascinerend en uh, ja, dus, dus op die manier ben ik gewoon met, met de natuur in aanraking dus ik heb ook mijn kinderen leren lezen en schrijven door het maken van een herbarium in het kostflorenpark nou, dat, is, dat, ja, dat zijn toch leuke dingen. Dat geeft het op me je mee te geven. En je loopt nog steeds door parken... En ik loop met nog sturen. steeds... En, ja Het is ook dus niet zo raar dat ik nu bij GroenLinks uh, zit. Uh, want ja, dat vinden wij toch ook heel belangrijk. GroenLinks, dat soort dingen. Wanneer kwam je in aanraking met het Park? Eigenlijk was het Kossloor Park voor mij een, een gesloten gebied. Totdat in 1974 de gemeente zei van... We willen dat aankopen. Want we willen er een mooie snelweg doorheen leggen.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 Wat leuk zeg. Ja, dat is echt heel leuk. Maar dat park, dat was dus... Ja, er waren apenkooien in. dat zat een heel, heel mooi pittores boswachtershuisje. Het aandekst steeds geen Daar hebben we nog, nog, nog ontdrukken voor gemaakt... om dat te, te mogen beschermen. Maar dat is niet gelukt. Er zijn nu we ook weer twee, twee woningen...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 Uh, en een paardenmanege uh, en een uh, hele grote uh, keuken. En nog wat een specia aantal speciale bunkers. En dat is in de oorlog is dat zo gebruikt. En na de oorlog heeft Kualis van Uffert het dan uh, aan een groepje Amsterdamse bewoners uh, in gebruik gegeven. Die dan.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 En er was een groep Amsterdammers, heb ik begrepen. Want het, dat was natuurlijk voor mijn tijd. Die wilden heel graag. Uh, ja, in. In. In, uh, in voor te recreëren. En wat er gebeurde was. Er is toen een zomer. Door Kwalis van Uffort. Die kende toen. Uh, uh, de, de familie Berenhout. He, die, die werkte bij. Uh, bij. Uh, Beter bij, bij Pearson Bank. En. Die, uh, Berenhout. Die heeft de.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 Zorg dat het uh, trein wordt beheerd en, uh, en gebruikt. Maar dat is jouw succes. Dat is in feite mijn succes, ja. ja. We gaan even naar de muziek luisteren, Mark. Heb je iets klaarstaan? Wat heb je klaarstaan, Mark? Ja, nee. Ja, dat is ook wel een mooi hoor. Ja.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 Misschien wel de redder van het Kostloorpark, want anders dan had dat helemaal volgebouwd met woningen. Heeft u vragen, u kunt rechtstreeks in de uitzending bellen 023 57 30 393. We hebben in het eerste stukje gepraat met Dick over een stuk geschiedenis van het Kostloorpark. En we zijn beland na de oorlog, die bunkers staan er. En Quarles van Uffert die zegt, "Er mogen een aantal Amsterdamse gezinnen in die bunkers gaan wonen.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 En we hebben toen met uh, een, een planteninventarisatie gedaan en een vogelinventarisatie. En daar kwamen we dus uit dat het gewoon een ontzettend rijk gebied was aan zowel vogels en aan, als planten. En ook aan vlinders. En, en er kwamen een aantal zel, zeldzame vlinders voor. Dus ja. Dan praten dus, we ja, bijna over 40 jaar geleden, Dick. 40 jaar geleden ja. was ik. Uh, ja, ja. ja. Dat is een Heel lang geleden. En. Uh,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 Die stond ook in het streekplan van AZKG. Daar hebben we nog bezwaren tegen ingediend. Dus alle bezwaarprocedures hebben we ook weer doorlopen. Het was niet alleen door, door, door verrekijkers kijken en door loepjes kijken. Maar ook uh, ja, uh, uh, voortdurend bemoeid met, met de ruimtelijke ontwikkeling van, van, van de gemeente Zandvoort. Dus ook bezwaarschriften AZKG, bezwaarschriften tegen allerlei andere dingen. Maar in ieder geval in 1974 kon de gemeente...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 toen was dat niet bespreekbaar. We zijn nu veertig jaar later. Wie weet dat over. Een jaar of tien mensen zeggen van nou god, misschien moeten we net als de Stelling van Amsterdam zo'n bunkerpark proberen te behouden. Met, met, met, met, met, met, met, met uh, de gasbunker die erin zit, met een keukenbunker, een manege, een aantal van die machinegeweerposten aan, aan de bovenkant. Dus misschien moet je dat als een soort ensemble proberen te behouden. We gaan weer even luisteren naar de muziek.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 Paul Alderbij. We hebben veel lezingen gegeven op scholen... in bejaardenhuizen. Uh, Wekelijks rondleidingen. Kan ik rondleidingen. We hebben ook uh, nieuwsbrieven uitgegeven. We hebben een stichting opgericht. Stichting bouwt het die, die gaven ook nieuwsbrieven uit. Die organiseren rondleidingen, lezingen. We hebben in het, uh, in het Zandvoort Museum... Hebben we ook een grote tentoonstelling gehad. Uh, over, uh, over het Kostverlorenpark. In de loop der jaren. We hebben de, toen... het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 Afletters in uh, We zijn aan het praten met Dick Bol over het Kostloerenpark. Wat er allemaal is gebeurd door zijn acties. Uh, hij heeft boeken uitgegeven. Stichting behoudt Kostloerenpark. Houden we het groen? Nou, het is nog steeds groen. Het is wel een stuk af van het Kostloerenpark. Door het huis in Kostloeren, en de lintbebouw daaromheen. Maar er is nog steeds een park. En de bunkers staan er ook nog. En de recreanten die daarin wonen gedurende een aantal maanden zijn uitermate content. Uh,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 Het is 10 hectare en dus ja, ga, ga daar prudent mee om, zou ik zeggen. Ja. En ja. Dat... Nu ik jou toch hier heb, uh, ik, misschien kan je mij uitleggen als, als grote uh, kenner van de natuur. Uh, je leest steeds berichten over uh, de PWN en dergelijke, die duintoppen, uh, klepelen en, en alles wat er groeit. Vroeger planten we ook toch overal helm.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 Rond Zandvoort had je het, het zogenaamde zeedorpenlandschap. Wat dus een relatie was tussen. de aardappelveldjes die er in de duinen waren. en, en de omgeving. En dat heeft ook een waarde. Dus het is. Uh, maar snap je de opmerking van de oude Zandvoort? Dus ik die snap zeggen, de opmerking van. zand helmplanten. en dan heb je geen verstuivingen meer. Ja, nee, dat klopt. En nu. En nu ga je, ga je, ga je, ga je kijk je daar toch anders uh, tegenaan. En dat, dat is ook het interessante van.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 En hebben we het niet zozeer over de waarde van het bestuiven. Er zijn ook gewoon nieuwe inzichten die ontstaan. En de... Maar de kans is over twintig jaar dat het weer omdraait. Dan gaan we weer helm planten. Weet ik niet. Ja, dat kan altijd natuurlijk. Dat, dat mensen dat we weer helm gaan planten. Maar, uh, maar ik vind het nu het zo leuk, mooi. Het, het, het, leuke, het, het leuke is van... nu een mooi bos als je nu het Kostler Park loopt. Ja. En ik zou het absoluut tegen zijn als dat wordt gesloopt om de...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 Erkennen in hun, hun, hun, hun, hun waarde en, en beschermen. En als ik je, heb begrepen dat er nog een heleboel bunkers onder het zand liggen, hè, die dan nooit zijn uitgegraven. In de, ik denk niet bij dit park. Oh. Wel, wel in, in de in, rest van Nederland. En ik ken hem, een, een golfclub, liggen nog een aantal en, bunkers. Er liggen nog onder. een aantal bunkers. Ja, nee, je moet bedenken dat uh, het, is, het is onderdeel van de Atlantikwal. Ja. En ja, dat is dus al een vestingwerk. Ja, en die vestingwerk werkt alleen als er ook soldaatjes zijn. Ja. En langs de hele kust hebben er heel veel van die uh, van zomerverblijven of, of manschappenonderkomers uh, gezeten. En de meeste zijn gewoon onder, onder het zand geschoven. Omdat dat, dat goedkoper was om zo echt op te ruimen. Uh, het was natuurlijk na de oorlog geen enkele behoefte aan om, om zoiets te behouden. Maar...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 Dus als je weer in zonvoet bent... Dan ga ik dat zeker doen. Loop dan eens even door het Kostloerpark. Dat ga zeg ik dat zeker van... doen. En zeker in mei is het een prachtige seizoen natuurlijk. Met de bloeiende en uh, ja. Vogt, is echt, vogeltjes die vogeltjes, terugkomen. Vogeltjes, vogeltjes die terugkomen. Het is echt een uh, heel mooi gebied. Ergens en je bent de... toch wel jaloers op de mensen die daar wonen. Dat kun je wel zijn. Ja. Dat is natuurlijk prachtig wonen daar. Maar zullen die mensen genieten? Ja. Ja, die mensen. En, en die hebben natuurlijk hun kinderen heel veel meegegeven. Ja. Dus...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 En lieve luisteraars, volgende week gaan we praten met Freek Veldwis... voorzitter van De Wurf, die 65 jaar bestaat. En Freek, ik weet niet hoelang hij al voorzitter is van die club... maar hij kan de hele geschiedenis kan hij vertellen. Dus dat betekent eh, één vraag en dan is het een uur luisteren naar Freek Veldwis. Eh, volgende week dus De Wurf in het programma ZFM. Oudstand voert van 12 tot 1 uur. Wij wensen u een heel fijn weekend toe.